Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Oh, oh! door met het NOS-journaal. In mexico stad heeft een man drie mensen doodgeschoten... in een gebouw vlakbij het Nationaal Paleis. Volgens de politie was hij het gebouw ingelopen om te plassen. Twee mannen die hem hierop aanspraken, werden door hem onder vuur genomen. Toen de politie aankwam, lagen er vier neergeschoten mensen op de grond... De schutter werd hierop neergeschoten door agenten. De schutter en twee anderen zijn in het gebouw overleden. Een derde slachtoffer stierf onderweg naar het ziekenhuis. Het Nationaal paleis is het officiële onderkomen van de Mexicaanse president Obrador. Op het moment van de schietpartij was hij niet aanwezig. De Saudiër, die vrijdag drie mensen doodschoot op een Amerikaanse vliegbasis in Florida... heeft een paar dagen daarvoor, samen met drie anderen, beelden van grote schietpartijen bekeken... Dat zeggen ambtenaren tegen internationale media. De leerling van de Saoedische luchtmacht opende het vuur in een klaslokaal. Drie mensen kwamen om, tien raakten gewond. De schutter werd doodgeschoten door een agent. De drie die met hem beelden van andere schietpartijen hadden bekeken... zijn volgens overheidsbronnen ook Saoedische leerlingen. Op het moment dat de man om zich heen schoot, zou één van hen dit hebben gefilmd. en De twee anderen zouden de beelden in een auto hebben bekeken. De film The Favorite heeft de meeste prijzen gewonnen bij de European Film Awards. Het kostuumdrama werd in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese film... en Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die in de film de rol van koningin Anne speelt... kreeg de onderscheiding voor beste actrice. Ook viel The Favorite in de prijzen voor beste comedy, camerawerk... montage, kostuums en visagie.